een Klomp met het NOS-journaal. Zeker 18 Turken die in Nederland veroordeeld zijn... lopen vrij rond in Turkije. Dat schrijft minister van de Steur van Veiligheid... in antwoord op Kamervragen. Onder die 18 is ook de veroordeelde mensenhandelaar Saban B, die in 2009 niet terugkwam van een bijzonder verlof. Turkije levert geen mensen uit die de Turkse nationaliteit hebben. De NAVO is in Polen begonnen aan een van zijn grootste oefeningen ooit. Meer dan twintig NAVO-landen en bondgenoten doen eraan mee. In totaal zijn er 31.000 militairen bij betrokken... en worden er duizenden vliegtuigen, helikopters en lege voertuigen ingezet. Rusland noemt de oefening, zo dicht bij de grens, een veiligheidsrisico... en zegt dat het zich geroepen voelt tegenmaatregelen te nemen. Schaakgrootmeester Viktor Korchnoi is overleden. De Rus was vele malen schaakkampioen in de Sovjet-Unie, maar liep in 1976 over naar het Westen. Hij werd door veel mensen gezien als succesvolste schaker ooit, ook al won hij nooit een wereldtitel. Viktor Korchnoi is 85 jaar geworden. Justitie looft een beloning van 10.000 euro uit voor de gouden tip in de zaak van de doodgestoken krantenbezorger. De vrouw van 51 werd in Rotterdam-West neergestoken toen ze ochtends de kranten rondbracht. Ze overleed een week later. De dader is nog steeds spoorloos. De moeder van de peuter die vorige week in het gorillaverblijf van een Amerikaanse dierentuin viel, wordt niet vervolgd. Een van de gorilla's sleurde het jochie mee, waarna de gorilla werd doodgeschoten. Volgens justitie was de moeder druk met drie andere kinderen... waardoor haar zoontje aan haar aandacht kon ontsnappen. De Britse toneelschrijver Pieter Scheffer is overleden. Hij is vooral bekend als auteur van de stukken Echoes en Amadeus. Dat laatste stuk, Over het leven van componist Mozart... werd in 1985 verfilmd en won onder meer acht Oscars. Pieter Scheffer is 90 jaar geworden. Het weer vannacht is het helder en het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En er is ook kans op onweer, mogelijk met hagel en veel regen. Het wordt maximaal 28 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, het laatste uur.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 Auf den Stufen vor deinem Thron stegen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Herr im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stegen wir in deinem Licht.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 ZANG EN aan lief oh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 Allah Yunan bin Jafar